Freddy Fontaine met het NOS-journaal beweegt in de richting van de westkust van Florida. In Miami aan de oostkust zijn verschillende overstromingen gemeld. Sommige straten staat het water 60 centimeter hoog. Voor het eerst in zijn bestaan heeft ook Atlanta, de hoofdstad van de staat Georgia, een tropische stormwaarschuwing gekregen. Inmiddels hebben meer dan 1,3 miljoen mensen geen stroom meer in Florida. De gouverneur van de staat heeft gezegd dat er inmiddels 2000 militairen over Florida zijn verspreid en dat daar de komende dagen nog 10.000 bij komen. Defensie is bezig met het evacueren van gezinsleden van uitgezonde militairen en agenten van Sint Maarten. Dat heeft premier Rutte bekendgemaakt op de persconferentie na het recentste crisisoverleg in Den Haag. Als de uh, agenten en militairen zijn opgehaald worden de Nederlandse toeristen geëvacueerd voor zover we die kunnen vinden. Zei Rutte. De veiligheidssituatie op Sint Maarten lijkt iets verbeterd... maar is nog altijd fragiel, zei hij. Daarom vertrekken morgen vanuit Nederland nog eens 120 militairen naar Sint Maarten. Volgens minister Hennis van Defensie zijn er morgen dan ruim 550 mensen. Het dodental door de orkaan is opgelopen tot vier. Er zijn op het eiland vandaag nog twee doden aangespoeld. Hun identiteit is niet bekend. En de politie in Nijmegen heeft excuses aangeboden voor een fout van agenten vannacht... waardoor veel mensen slecht hebben geslapen. Vanwege klachten over geluidsoverlast gingen de agenten kijken bij een feestzaal bij de Waal. Het geluidlaar bleek niet te hard te staan en er was een vergunning. Maar er bleven maar meldingen binnenkomen. Na een tijdje gingen de agenten er opnieuw op af... en toen bleek dat er aan de overkant van de Waal onder een brug een illegaal feest werd gegeven. Daar heeft de politie uiteindelijk de stekker uit het aggregaat getrokken. Het weer vanuit het westen gaat het op steeds meer plaatsen regenen. De wind wordt matig tot krachtig, vooral aan zee. Morgen buien, hmm, daarbij is onweer mogelijk en de temperatuur rond de 17 graden. Dit was het NOS journaal. ZFM Verkeersupdate. Verkeersupdate. Ik ben Johnse Hoeker van de ANWB. Er staan momenteel geen. Zandvoort, Zandvoort heeft het. het. En jij beleeft het. Zon. Zon. Zon, zee, Zandvoort en zomerhits.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 Na een korte zomerstop zijn we weer actueel aanwezig en gaan u weer vermaken, hopen wij althans, met mooie klassieke muziek. Hoewel, vanavond is geweld en oorlog het onderdeel van deze uitzending. Stukken die allemaal iets te maken hebben met een veldslag, een oorlog, een triomf, noem het allemaal maar op. Eh, of met oorlogshelden, dat kan natuurlijk ook. We gaan... Uh, van start met twee stukken uit Wellingtons Symphony, oftewel Wellingtons Symphony or The Battle Symphony, opus 91 van Ludwig van Beethoven. Het wordt uitgevoerd door het London Symphony Orchestra onder leiding van Antal Dorati.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 En uh, twee delen dus uit Wellington's Symphony or the Battle Symphony. opus 91 van Ludwig van Beethoven. Uh, de uitvoering was van het London Symphony Orchestra onder leiding van Anton Dorati. En dit stuk handelde uh, hoogstwaarschijnlijk over de slag bij Waterloo. En die komt straks natuurlijk nog een keer aan bod. Want die veldslag heeft vele componisten tot, uh, tot uh, grote daden aangezet op muzikaal gebied. En... Uh, u hoorde inderdaad, eh, vooral in het eerste deel, heel veel kanongebulder en zwaardgekletter. Dat is wel heel erg leuk. We gaan verder met eh, de Marche Militaire in D-Opus 51 nummer 1 van Frans Schubert. En Frans Schubert eh, wordt uitgevoerd, althans het stuk, wordt uitgevoerd door The Band of the Grenadier Guards onder leiding van Rodney Bashford. Thank you. We'll Door al dat uh, kanongebulder en gemargeer is de temperatuur hier bij ons in de studio ook opgelopen tot, uh, tot een kleine 40 graden. Dus als u uh, wat bijgeluiden hoort, dan zijn dat de ventilator, ventilatoren en dingen die ons koel uh, cool houden hier tijdens de opname van, uh, van deze uitzending. Overigens, nog even terugkomend op die uh, Wellington Symphony, u hoorde daar natuurlijk al een aantal hele bekende liedjes in. Zoals bijvoorbeeld het Rule Britannia. En eh, daarnaast natuurlijk ook nog eh, For He's a Jolly Good Fellow, dat er ook in verwerkt zit. En eh, in het tweede deel hoorde u ook nog het Engelse volkslied God Save the King, was dat in de tijd. Goed, nou dit was dus eh, Frans Schubert en we gaan nu naar Nederland. Want in Nederland hadden wij ook zo'n zo uh, zo zeevader die uh, behoorlijk wat uh, slagen gewonnen heeft. En dat was de heer Piet Hein. Sommigen vinden nu dat hij het niet zo goed gedaan heeft. Maar goed, daar zullen we ons maar niet mee bezighouden. Uh, en ook over hem is een klassiek uh, muziekstuk geschreven door uh, Peter van Androoy. En we gaan die Piet Heijn rhapsody waarin u natuurlijk de Zilvervloot hoort... die gaan we uh, draaien in een uitvoering van het Haagse Residentie Orkest. En dat onder leiding van Antal Anton Dorati. Daar is hij weer. Thank you. Zal ik maar zeggen, geëerd met deze prachtige compositie van Peter van Anrooi. Een andere man die zich... Uh... ...heel erg bezig hield met uh, de slag bij Waterloo... ...was Peter Ilyich Tchaikovsky. En hij heeft daar een heel stuk over geschreven. Een overture om precies te zijn... ...met heel veel kanongebulder daar weer in. Maar goed, deze, uh, deze lijst heet dan ook niet voor niets... ...kanongebulder en zwaardgekletter. We gaan luisteren naar de overture Solonel 1812. Uh, van Peter Ilyich Tchaikovsky dus, zoals ik al zei. En uh, het wordt uitgevoerd, dit stuk, uh, door uh, de Detroit Symphony Orchestra. Weer onder leiding van Antal Dorati. Ik denk dat die man een beetje fan was van, uh, van oorlogsmuziek. Nou, we gaan er wel luisteren. S Overture 1812. Thank you. Ja, en toen was de slag bij Waterloo uh, gestreden. En u hoorde natuurlijk in dit stuk uh, regelmatig de Marseillaise uh, terugkomen. Het uh, door Napoleon ingestelde Franse volkslied in de tijd. Goed, dat was 1812. We gaan nu naar een Franse componist. Uh, we blijven in de stijl. En dat is Hector Berlioz. En van hem gaan we draaien een mars. Honguase. Oftewel, het zal wel een Hongaarse mas zijn. Het wordt uitgevoerd, wederom door een orkest wat we al eerder gehoord hebben in deze uitzending. The Band of the Grenadier Guards. Onder leiding van Rodney Bashford. <tieding> Joseph Radetzky, een legerleider uit het begin van de 19e eeuw... die eh, vocht tegen het Ottomaanse Rijk en natuurlijk alle Oostenrijkse oorlogen tegen Napoleon. Radetzky en de heer Johann Strauss senior heeft aan deze man dus een mars gewijd. Dat zou je zo niet denken als je het vrolijke werkje hoort... dat daar een nogal grote legerleider achter stak. Maar dat is dus wel zo. Jozef Radetski dus wordt geëerd met de Radetsky mars en eh, het wordt uitgevoerd door hetzelfde orkest wat we net al hoorden, The Band of the Grenadier Guards, onder leiding van Rodney Bashford. En met dit stuk sluiten we ook het eerste uur af. MUZIEK Daarmee zijn we gekomen aan het eind van het eerste uur... van deze aflevering van CFM Klassiek. En eh, we gaan de tweede uur hebben nog een paar van die gewelddadige stukken... voor u al eh, niet helemaal genoeg voor het vullen van het hele eerste uur. Eh, tweede uur, sorry. Eh, maar we hebben nog wat andere mooie aanvullende muziek daarbij. Tot straks dus, na het nieuws van acht uur... met nog meer CFM Klassiek.